Verder, hè? Dat is wel mooi, hè? We gaan vanmorgen praten met elkaar uh, en luisteren um, over geld. En ik ben eigenlijk wel even nieuwsgierig. Als je nou denkt aan geld, waar denk je dan eigenlijk aan? Roep eens even. Vakantie, Vakantie hoor ik. Nog meer dingen. Waar denk je aan bij geld? Te kort? Te weinig. Kansen hoor ik ook. Aha. Wat nog meer? Ja, zeg maar. Het casino hoor ik, ja, dat kan. Een martini, oh, een Lamborghini, ja, mooie auto's. Oké. Okay. Nog meer. Waar denk je aan bij geld? Dagbeduk. Ik hoor te veel, ik hoor te weinig. Nou, geld is eigenlijk heeft dus blijkbaar allerlei invloed op allerlei um, plekken in ons leven. En eigenlijk vanmorgen zijn we hier in de kerk en praten we ook over geld. En dan heb ik echt uit de oude doos... Even kijken of het nog in mijn zak zit. Ja, gelukkig. Een oude Riksdaler opgezocht. Voor de mensen van mijn leeftijd, die weten meteen wat het is. Uit het gulden tijdperk, hè. Um, twee gulden vijftig. Ongeveer net zoveel, ietsje meer als, een, als de euro, hè, van nu. En dan ben ik wel nieuwsgierig. Ik weet echt niet of ze nog weten. Ik ben, even een vraag aan de kinderen, de kinderen die op de basisschool zitten, dus groep 1 tot 8. Wie van jullie weet wat er op het randje van deze munt staat? Weet jullie dat nog? Heeft iemand nog een idee? Wie? Niet echt niemand. Wie? Ja, Rob weet het wel, hè, maar de jongeren. Weet je wat? Wie durft, wie durft van, van de kids van, van de basisschool die kan lezen, is even naar voren te komen. En dan mag je even lezen wat erop staat. Wie durft? Kato, kom maar. Weet je het niet, Kato? Weet je niet wat erop staat? Even het beginnetje voor je opzoeken, hoor. We zoeken. Ik heb niet nodig. Hier moet je beginnen. Moet je even in het licht houden. Oké, God Zij met ons. God zij met ons. Nou, op geld staat, dankjewel Kato, super, God zij met ons. Dus, dus blijkbaar heeft geld ook iets te maken met God. Maar wat? Nou, daar gaan we het over hebben vandaag. Ik heb even gecheckt, maar het staat niet op de euro. Dus je kunt niet uh, thuis nog even checken. Nederlandse euro is ook niet, Wim. Nee, echt niet. Het staat er echt niet op, maar wel op die oude. Wat heeft geld te maken met God? Nou, daar gaan we over praten. En uh, Tim gaat ons er meer over vertellen. We gaan erover zingen. Um, wat ik heel graag doen, wil doen aan het begin van deze dienst, wordt gecheckt daar of ik wel gelijk heb, ja. is uh, met elkaar bidden, zodat we deze dienst ook samen met, uh, met God doen. Dus zullen we, zullen we samen bidden? Dank u wel, heer, dat we hier uh, vanmorgen mogen zitten. In alle rust en in alle vrijheid. En we beseffen, heer, dat dat uh, eigenlijk heel bijzonder is. Voor ons heel gewoon, maar op zoveel plekken van de wereld helemaal niet. We willen u bidden, heer, vanmorgen, ook als we praten over geld... een onderwerp dat ons uh, allemaal raakt op verschillende manieren. Uh, heer, geef dat we daarin ook uw liefde zien... en dat we dat misschien voor het eerst of misschien wel... Uh, Opnieuw ook zo mogen ervaren. Heer, dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Nou, we gaan in deze dienst een stuk uit de Bijbel lezen. We gaan zingen samen. Als je eraan gewend bent, doe lekker mee. Je bent van harte uitgenodigd. En denk je, nou, ik wil graag uh, luisteren, kijken. Dat is ook prima. Zullen dus we eerst samen een paar liederen zingen? Onder leiding van Angela. Goedemorgen allemaal. Het is een hele tijd geleden dat ik hier stond. En voorheen stond ik hier altijd met een hele, nou ja, of een hele grote, maar in ieder geval met een band. En dat vond ik eigenlijk wel veel fijner. Ik vind het een beetje, het wordt heel, heel lief gezwaaid. <laughs> een beetje, nou zo alleen vind ik het wel een beetje spannend. En uh, het eerste lied wat we gaan zingen is een kinderlied. Dat heb ik meteen heel makkelijk gemaakt met een rap erin. En daar heb ik uh, hulptroepen voor ingeschakeld. Anne, die komt mij helpen hoef ik niet helemaal alleen te beginnen. Dus dat vind ik heel fijn. Mag je die microfoon pakken? En uh, nou ja, de raps mogen jullie luisteren en de uh, refreintjes mogen jullie met ons meezingen. En dan mag u allemaal komen staan. Ja. Begin ik een keer met het refrein en dan gaan we daar starten. Ja? ja. Een kunstgebit wat wat Nou, dankjewel. Geweldig. Het is nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben er twee vanmorgen. Voor de jongste, voor de kinderen van 0 tot 3, de Veenhard Kruimels. Dat is uh, hier gewoon uh, links van de keuken. Die mogen mee met Marjorie en met Kato en met Rozenmarijn. En de Veenhard Kids, voor de kinderen van uh, groep 1 tot 4 van de basisschool. Die mogen een jas even aandoen. Die gaan naar de fontein hiernaast. En die mogen mee met uh, Denise en met uh, Marloes vanmorgen. En straks zien we jullie weer terug. Dus ik zou zeggen veel plezier en dan wachten we even tot het weer een beetje rustig is. We gaan samen een stukje uit de Bijbel lezen. En, uh, u kunt meelezen op de Beamer. We vallen eigenlijk uh, nou, vlak voor een gesprek. dat een aantal uh, mensen die heel veel van de Bijbel weten. in de tijd van de Bijbel. voeren met Jezus. En Jezus zit ze eigenlijk al langer een beetje dwars. En uh, langzaam maar zeker denken ze: hoe krijgen we die man. hoe verlokken we hem tot uitspraken. zodat we hem kunnen pakken? Nou, en daar vallen we eigenlijk. Uh, vlak voor in. Nu trokken de fariseeën zich terug... om zich erop te beraden... hoe ze hem met een uitspraak... in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen... samen met een aantal Herodianen... naar hem toe met de vraag... Meester, wij weten dat u oprecht bent... en in alle oprechtheid onderricht geeft... over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand... iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen... Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei... Waarom stelt u me op de proef, huigelaars? Laat me die belastingmunt zien. En ze reikten hem een denari aan. Hij vroeg hen... Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? En ze antwoordden van de keizer. En daarop zei hij tegen hen... Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. Tim. Goedemorgen allemaal, ik kijk even rond vanaf deze plaats, heel een heel aantal van jullie ken ik, leuk om jullie weer terug te zien, anderen ken ik niet, dan ken je mij waarschijnlijk ook niet. Uh, dank voor het vriendelijke welkom, ik ben dus Tim, goede vriend van Gerbram, um, ik hoor veel over jullie als Veenhardkerk en het is mij uh, een eer en een genoegen dat ik hier um, mag preken vanmorgen. En ik heb gekozen voor een, uh, een preek of om te beginnen voor een bijbeltekst die past bij het maandthema waar jullie mee bezig zijn. Gerbram heeft gezegd, jullie proberen um, elke maand je te concentreren op één bepaald thema. En het thema geld en dingen die daarmee te maken hebben, dat is jullie um, thema voor de maand februari. Um, en dan komt het goed uit dat als de Bijbel ergens veel over zegt, en als Jezus ergens veel over gezegd heeft, dan is het wel over dingen die met geld en bezit en dat soort zaken te maken hebben. Ik heb gekozen voor een uh, bijbeltekst. Annemiek heeft hem net voorgelezen. Die op het eerste gezicht tamelijk cryptisch is. Het is een beetje een puzzel. En wat ik met je ga proberen, is om die puzzel uh, samen met jullie te leggen. Dus we hebben nu eerst stukjes. En wat moet dat worden? En ik hoop dat als ik klaar ben, als ik ongeveer amen zeg, dat er dan dus een puzzel ligt die we samen hebben gemaakt en die we allemaal ook snappen. En ik zet drie stappen omdat ik denk dat Jezus drie stappen zet in uh, dat gedoe met die munt en die keizer. Uh, het eerste wat Jezus doet is uh, ontmaskering. En het tweede wat Jezus geeft is opluchting. En het derde wat Jezus doet is oriëntatie. Nog een beetje anders gezegd. Jezus is A. kritisch. Dat moeten we snappen. Jezus is B. evangelisch. En Jezus is C. praktisch. Nou, laten we starten met uh, het begin. Dit is een gekke vraag hè, eigenlijk. Um, er komen dus wat mensen op Jezus af. Dat gebeurde wel vaker. Uh, Jezus kreeg vragen over alle mogelijke onderwerpen. Maar nu komen er een paar mensen op Jezus af. En die zeggen, Jezus, onze vraag is... Mag je belasting betalen aan de keizer? Ja of Nee. Dat heeft wel even denk ik wat, wat uitleg nodig, wat context nodig. Want je zou kunnen zeggen, wat, wat heeft Jezus daar nou mee te maken? Er is een keizer en die heeft blijkbaar belasting en Jezus doet aan religie. Dus wat, um, wat is de zin, wat is de betekenis om aan Jezus te vragen, mag je aan de keizer belasting betalen of niet? Nou, dat zit zo. De keizer in de tijd van Jezus, dat was er maar één. Dat is een historische figuur, we kennen zijn naam nog, het gaat hier om keizer Tiberius. En er horen jaartallen bij, keizer Tiberius regeerde vanuit Rome van 14 tot 37 na Christus. Dus best lang. En hij, die Tiberius, was de opvolger van Augustus, de beroemde. De keizer uit de dagen dat Jezus werd geboren. Augustus heeft lang geregeerd en die kreeg dus een opvolger, Tiberius. Dat is de keizer die in Rome regeert in de dagen van Jezus. Dus dat moet je weten. En dan helpt het om te weten dat... Keizer Augustus, dus de voorganger van Tiberius, in 6 na Christus, de provincie Judea en Jeruzalem als hoofdstad, die waren door Augustus veroverd en direct onder Rome geplaatst. Heel veel gebieden waren tamelijk zelfstandig in het Romeinse Rijk. Judea niet, want in Rome dachten ze dat is lastig volk, die Joden in Jeruzalem. Direct. Onder het gezag van de keizer en dan komt er dus een stadhouder, Pilatus en anderen. En die regeren daar in Jeruzalem in naam van de keizer. En hoe laat een keizer voelen dat hij de baas is? Belasting, dokken. Dus belasting aan de keizer in de tijd van Jezus is nog wel even wat anders dan ons systeem van blauwe enveloppen. Daar kun je een bepaald gevoel bij hebben. Hier in Nederland vindt lang niet iedereen het even leuk om belasting te betalen. Je kunt er ook over discussiëren of het belastingtarief of dat te hoog is of te laag. Maar hoe het ook is, we betalen op een of andere manier aan onszelf, aan onze eigen overheid. De keizer in de dagen van Jezus is de bezettende macht. Degene die je land afpakt en die om dat te laten voelen een toltarief instelt... En je moet dat betalen, niet in je eigen munt, Joods geld, je moet dat betalen in zijn munt. Waarom? Het gaat in um, deze passage over, over een, een denarius, een Romeinse munt. Nou, Die heb ik hier helaas niet bij me, dit is een simpele euro. Want als ik hier um, een denarius zou hebben, dat zou een tamelijk kostbaar ding zijn. Ze worden nog wel eens gevonden, hè? ook in de Nederlandse bodem, bij Nijmegen en zo. Munten uit de tijd van de Romeinen. En op zo'n denarius uit de dagen van Tiberius staat aan de voorkant de kop van de keizer. Maar de Joden hebben in hun tien geboden staan. U zult u geen gesneden beelden maken. Hij staat er gewoon op, Tiberius. En op de achterkant van die denarius staat. Caesar Tiberius. Zoon van God. Dat deden alle Romeinse keizers. Dat vonden ze wel een mooie titel voor zichzelf. En ze promoten dat ook. Caesar Tiberius, zoon van God. En Joden hebben in hun tien geboden op nummer één staan. Er is maar één God. Geen andere God. Dus een de Romeinse Denarius is voor een Jood dubbel vloeken: geen gesneden beelden, voorkant. Geen andere God, achterkant. Hier zegt een keizer, je kan me wat met je God. Ik ben je baas. En ik ben je God. Kun je even verplaatsen in de, zeg maar in de huid van een jood in de dagen van Jezus. Je gelooft in één God... En je gelooft dat die God jou een land geeft, dat belooft die God. Een beloofd land voor jullie, mijn volk, dat is je geloof. En dan komt er zo'n keizer uit Rome die zegt, wat God, ik God. Wat land, mijn land. Er is een clash van twee wereldbeelden. Het Joodse geloof en de Romeinse overheersing. En dat komt samen op dat ene muntje. Nou, Even een voetnoot, even heel iets anders en toch ook weer niet. Annemieke had wat meegenomen, ik heb ook wat meegenomen. Deze ken je wel, hè? dit zijn eurobiljetten. Ik heb hier een oude en een nieuwe. En de grap is, in onze tijd, met onze munten... ik zou de stelling wel durven verdedigen dat de makers van de munten zijn slimmer geworden... ten opzichte van de tijd van Jezus. En de mensen, wij, zijn dommer geworden... En dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Kijk, als je, als je van Marsa zou komen hè, en je landt hier... en je ziet die mensen betalen met dit... en dan, dan wil je weten van wie is dit geld? Uh, wie, wie zit hier nou achter? Nou, je gaat kijken, je ziet allemaal gekke dingen. Je ziet vormpjes en sterretjes en er staat een boogje op. Maar van wie het is, dat kun je verder niet zien. Er staat geen hoofd op, er staat amper een naam op. Het is heel vaag. En dat doen de makers van dat geld bewust in onze tijd... want de suggestie is, het is eigenlijk van niemand... Behalve dat het dus gewoon van jou is als jij het in je zak hebt. De claims, de eigenaars, schep je er niet zo af. We weten dat ook niet precies meer hè, in onze tijd. Ja, er zit wel iemand achter ons geld. Uh, in Den Haag doen ze daar iets mee. In Brussel doen ze er ook iets mee. In Frankfurt bij de Europese Bank doen ze er ook iets mee. Maar vraag mij niet hoe dat allemaal precies zit. Staat er ook niet op met koeien letters. Weet je wat? Je doet gewoon alsof het uh, van jezelf is. Snap je wat ik bedoel? dat de makers van het geld zijn slimmer geworden, en de mensen zijn dommer geworden. De claims van geld zijn in onze tijd een stuk meer verborgen. Terug naar Jezus. Daar komen dus die vragenstellers, fariseeën en hun helpers, en die zeggen Jezus, um, hier, um, belasting aan de keizer, mag dat nou of niet? En Um, misschien uh, hoorde je het toen Annemiek het voorlas, anders herhaal ik het nog eventjes. Het is, het is bijna grappig, maar het is bloedserieus. In, uh, in vers 16, in Matthäus 22 vers 16, vind je volgens mij de ergste slijmbalpassage van het hele Nieuwe Testament. Dat moet ik uitleggen, maar hoor wat die mensen zeggen. Misschien kunnen we even op de beamer hebben nog. Um, vers 16, hè? kijk. Dus er komen mensen bij Jezus en zeggen: Oh meester, oh meester, wij weten dat u zo oprecht bent. En in alle oprechtheid geeft u onderricht over de weg van God. En we weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. En u kijkt niemand naar de ogen. Oh, oh, oh, wat bent u toch onafhankelijk? Um, zeg nou eens: mag je belasting betalen aan de keizer of niet? Dus de hoop is, het doel is, dat Jezus zegt: Nee, natuurlijk niet. Wat denkt die keizer wel niet? Met zijn claims en zijn gedrag alsof hij God is. Dus de hoop is, er is maar één antwoord mogelijk voor die vragenstellers. De hoop is dat Jezus iets zegt van, nee. Zegt hij ja, dan geeft hij dus die keizer eigenlijk zijn zin. En had hij nee gezegd, had Jezus nee gezegd, dan waren deze vragenstellers als eerste naar de stadhouder gehold om te zeggen, um, daar is er weer één. We hebben weer een rabbi want er zijn er wel een paar meer geweest, die zegt dat je geen belasting mag betalen aan de keizer. Nou, als je dat rapporteert aan de stadhouder, dan is het eerste wat hij doet, soldaten sturen. En met zo'n rabbi um, loopt het meestal slecht af. kruisiging of iets anders. Daarom is het dus een valstrik. Daarom is het geen oprechte vraag. Daarom weet iedereen precies in die tijd wat er op het spel staat. En daarom weigert Jezus dus ook om simpel te zeggen... Mag je belasting betalen aan de keizer? Ja of nee. Jezus let op zijn tellen. En hij doet iets anders. En wat hij doet is geniaal. Toen ik doorkreeg wat Jezus hier doet. Ik vond het geniaal. Maar het is wel ontmaskerend. Hij doet eigenlijk twee dingen. Het is heel simpel. Maar het is geniaal. Hij zegt voordat ik antwoord geef. Um, laat eens zien wat je in je zak hebt. Maak je pockets eens leeg kom eens met je portemonnee. En dan zegt hij tegen die mensen... en, en, en zeg nou eens hardop... wat zit daar? Nou, dat ga ik uitleggen. Um, het, is, het is fantastisch. Dus Jezus zegt... Um, ja, ja, ja, ja, die, die, die vervloekte munt, hè, die Tiberius-munt. Um, nou, we het daar toch over hebben. Kan iemand mij zo'n munt eens laten zien... En er zijn er meteen twee of drie, die zijn zo onnozel, die stellen, dat ze meteen dus zo'n munt laten zien. Dus ze hebben ontzettende problemen met hun munt, maar als Jezus zegt van heeft iemand hem toevallig op zak, dan blijkt het een aantal gewoon die munt toch wel bij zich te dragen met die vervloekingen op de voorkant en de achterkant. Blijkbaar is het ook weer niet zo'n enorm probleem. Dat is dat eerste stukje ontmaskeringen van hypocrisie. En um, dat heeft ons ook wel iets te vertellen. Kijk, laat ik het op mezelf toepassen. Voor mij is het niet zo moeilijk om uh, vanmorgen te denken, weet je wat, ik stop dit bij me. Twee briefjes van tien, één briefje van vijf. Dat is lekker veilig. Daar kan niemand zich een bel aan vallen. Hoe zou je het vinden als ik hier met hele stapels bankbiljetten zou staan? Ik weet dat je toch een beetje zou zeggen, als het briefjes van 500 zijn, je zou toch een beetje zeggen van, wat heeft die vent al het geld vandaan. Hoe komt hij aan? 10 biljetten van 500 euro. Nog een stap verder. Wat zou je ervan vinden als ik... Omdat ik zeg... Uh, vrienden, ik preek hier vanmorgen over geld. Wat zou je ervan vinden als hier op het scherm achter mij... Als ik jullie inzage gaf in... Mijn totale financiële situatie... Over het jaar 2014. Dus opeens staat daar op het scherm... Tim Vreugdeheel. Inkomsten, uitgaven, hypotheek... Goede doener, leuke cadeaus. Uh, dus je kijkt even drie minuten en je weet in één klap wie Tim is. Zou ik dat durven? Ja, dan gaat het dus uh, vervolgens over jou natuurlijk. Hè? Dan hebben we mij gehad en dan uh, komt er um, uh, Annemieke Oudman uh, in cijfers. En uh, Angela in cijfers. En iedereen die hier zit, even in... In cijfers. En de vraag is natuurlijk: zou je, zou je dat durven? Dus zeg je bij jezelf, van mij mogen ze alles weten. Bij mij zie je eigenlijk geen gekke dingen. Of denk je, nou oh, als daar in één keer alles staat, dat is Jezus dus, hè? Kijk, het is heel interessant om te discussiëren over vragen over geld. Je kunt zeggen, ik vind dit, of ik geloof dat. Je kunt het politiek doen, je kunt het religieus doen. Het is een ontzettend interessante thematiek. Maar Jezus zegt, voordat we over dit soort dingen gaan praten, wil jij aan mij eens laten zien, wat heb je nou eigenlijk in je zak? Wat draag je bij je? Wat zit er in je pocket? In die tijd simpel, je geld heb je gewoon, bankrekeningen zijn er niet. Bij ons is het iets ingewikkelder. Maar Jezus vraagt er gewoon naar en wil je daarmee natuurlijk laten voelen, zoals jij denkt over geld en zoals jij praat over geld, is je boekhouding daarmee in lijn. Dus is je bankafschrift, is je internetaccount, is dat precies een weerspiegeling van de opvattingen die je hebt over geld. Ik pas het toe op jullie zelf, ik ben hier vanmorgen te gast en jullie zingen met z'n allen vrij hard... Uh, dingen als Jezus, alles geef ik u. <lacht> dus dan kan ik zeggen, ik was vanmorgen in een kerk en daar zingen de mensen, Jezus, alles geef ik u. Um, en als ik nou zeg, of als Jezus zegt via mij, en, en hoe werkt dat dan met geld? Wat zeg je dan? Wat zeg je dan, nou, ik leef wat ik zing. Jezus, alles geef ik u. Of zeg je, nou, dat moet je niet zo letterlijk nemen natuurlijk, dat alles. Um, het is heel spannend wat Jezus hier doet. En het is heel simpel. Maar het gaat echt recht naar je hart en naar de kern. Voordat we praten, discussiëren, bijbelteksten erbij halen. Maak eerst maar eens je zakken leeg. Leg alles maar eens op tafel. En dan niet hier onder links, zodat wij elkaar moeten beoordelen. Jezus zegt, doe dat nou gewoon voor mij. En dan, als die mensen dus hun geld laten zien, dan zegt Jezus, het is bijna kinderlijk, Jezus zegt, wat staat er nou op, die munt? Hè? Dus zij, zij laten die munt zien en een kind kan zien wat erop staat. Maar Jezus zegt, ik wil het horen, wiens kop staat er op die munt? En de vragenstellers die voelen al dat het verkeerd gaat, maar ja, ze moeten antwoord geven, die zeggen: Nou, dat, dat is de keizer hè, die erop staat. Precies, zegt Jezus. Wat is hier de gedachte achter? En het geniale, als je dat hardop zegt: Van wie is deze munt? Van de keizer. Dan is er opeens even iets hoorbaar van een claim. En ook dat kun je één op één overzetten naar nu. Um, ik kan zeggen: Ik heb een hypotheek. Maar als mijn bankafschrift dat bedrag laat zien per maand, en iemand vraagt waar gaat dat bedrag naartoe, dan gaat dat in mijn geval naar de ING. En als ik dat hardop zeg, dan voel ik even dat ik dus voor een stukje op een of andere manier behoorlijk eigendom ben van een hele grote bank. Creditcardfirma's firma is precies hetzelfde. Je kunt zeggen, wat is een creditcardfirma? Ja, dat is dus ook een instantie um, die ergens een claim doet op jou als jij rondloopt met een creditcard. Je mag er even wat mee doen, maar je moet aan het eind van de maand wel dokken. Even pinnen bij de HEMA, 12,75 euro. Wat maakt dat nou uit? Ook HEMA, leuke winkel, is geen goede doelenorganisatie. Maar een machtig bedrijf in Nederland. En Albert Heijn ook. En het wordt even zichtbaar als gisteren en vandaag er crisisoverleg is aan de Zuidas over hoe moet het verder met VND. En opeens duiken er allerlei partijen op. Ik dacht altijd: VND is VND. Maar er zitten machten achter, maatschappijen achter, beslissingen achter, power achter, die mij niet 1, 2, 3 opvallen als ik mijn pasje door een betaalautomaat haal. In de VND in het Stadshart in Amstelveen, waar ik wel eens kom. Dus als Jezus hier zegt, wat staat daar nou? En je moet het hardop zeggen. Dit is de keizer. Dat is de bank. Dat is de supermarkt. Dat is een goed doel. Dan hoor je even en dan voel je even dat dat geld, waar wij vaak zo makkelijk mee doen, velen van ons in ieder geval dat dat niet neutraal is, maar dat er achter elk bedrag, elke transactie, elk afschrift, alles wat je geeft en wat je krijgt, dat daar iets achter zit dat macht is. En een heel klein beetje, of een beetje boel, doet alsof het God is. Dat is wat Jezus mensen wil leren, vroeger en vandaag. Maak je zakken maar leeg, laat alles maar zien. En heb je door, zie je, besef je waar dat geld werkelijk van is. En um, wie ermee werkt, wie er iets mee doet. Nou, hoog tijd om naar de opluchting te gaan. Dit is het ontmaskerende um, deel. Er zit veel opluchting in, in, in dit verhaal. Veel evangelie, maar je moet het wel zien. Het slot van het gesprek is spreekwoordelijk geworden in onze taal. Als Jezus zegt, geef nou aan de keizer wat van de keizer is. En geef nou aan God wat van God is. Ook in de christelijke traditie zijn daar hele theologieën op gebaseerd. Dat je... Um minstens twee afdelingen hebt in het leven. Eén is van de keizer, is van de overheid. En het andere heeft iets met God te maken. Ook in de Tweede Wereldoorlog waren er heel wat dominees die aan hun mensen leerden. Um, accepteer de Duitsers nou maar in wat zij zeggen. Als we in de kerk maar een beetje onze eigen dingen kunnen doen. En ze beriepen zich dan vaak op dit woord van Jezus. Geef de keizer wat van de keizer is en geef God wat van God is. Wat is er eigenlijk van de keizer? En wat is er eigenlijk van God? De opluchting in deze passage en in alles wat Jezus zegt, de opluchting begint hiermee, dat als je hem goed leest en als je hem goed begrijpt, dat Jezus altijd en overal aan mensen leert dat alles, maar dan ook echt alles van God is. Dat is Jezus. Als Jezus iets niet heeft gedaan, dan is het aan mensen leren. Dit is neutraal, daar heeft God niks mee te maken. Oh ja, hier is iets, dat is religieus. Nou, dat is echt iets van God. Dat is onzin. Als Jezus iets aan mensen leert, is het alles is van God. Waarom? Er is geen mens die... Een ander mens kan scheppen. Dat kan alleen God. Er is geen mens die zichzelf kan scheppen. Dat kan alleen God. Munten slaan en bankbiljetten drukken, dat kan een mens nog net. Maar wie heeft de delftstoffen in de grond gestopt? En wie zorgt ervoor dat de bomen groeien... Waarvan papier uiteindelijk wordt gebruikt voor de drukpers. Die dingen kan geen mens. Dat is de leer van Jezus in een notendop. En um, die leer is wel um, heftig in zijn consequenties. Want Jezus zegt: Als dit zo is, hè, als er een God is en die heeft alles gemaakt. En als dat betekent dat jij dus nergens zelf echt absoluut de baas over bent, alles is van God, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Je bent dwaas in dit leven als je doet alsof je wel zelf God bent. Dus ook in deze passage zit een heleboel impliciete kritiek op de keizer. Het is echt dwaas, het is belachelijk om op je eigen munten op de achterkant te zetten. Ik ben God, ik ben de zoon van God. Het is waanzin. Je bent dwaas als je denkt dat je zo de baas wordt over mensen en over spullen. Nou, een hoop dwazen in het leven, in de tijd van Jezus en vandaag. Maar Jezus gaat verder. Hij zegt, je bent hypocriet. Hij spreekt die vragenstellers letterlijk aan met huigelaas. Hij zegt, je bent hypocriet als je gelooft dat alles van God is en daar op zoveel momenten niet naar leeft. In de wereld van Jezus, als het over geld en goed gaat, lopen er in de kern twee soorten mensen rond. Dwazen, die zeggen mijn geld is gewoon van mij. En hypocrieten, die zeggen mijn geld is van God. Maar leef je daar nou ook echt naar? Niet een beetje, zelfs niet voor de helft. Maar alles, totaal. Jezus, alles geef ik u. Jullie gaan lachen als ik zeg: Hoe doe je dat dan met je bankrekening? Ja, alles. Ja, zegt Jezus. Dus, je hebt dwaze mensen die wilden niks van weten. Je hebt hypocriete mensen. Die geloven het misschien wel, maar die vinden het nog knap lastig om dit echt te praktiseren. Iemand zegt, ik dacht dat je met het deel opluchting bezig was. Um, oh ja, dat is ik zo, dankjewel. Um, dit is de opmaat naar um, het echte evangelie. En het echte evangelie gaat zo. Dat het fantastisch is... als je echt kunt geloven... dat God je Heer is. En eigenaar van je leven... En eigenaar van je geld. Het is fantastisch om dat te kunnen geloven. Het relativeert namelijk al het andere. Waar jij iets aan moet betalen. Of die jou financieel iets geven. Lieve mensen, ik heb de afgelopen... Um, nou, ik denk al wel een jaar of tien... Ik heb veel mogen praten met mensen over geld... Op de een of andere manier is dat een thema in gesprekken die ik voer. Eén op één, soms met groepen mensen. Ik heb veel met mensen gesproken over geld. En als ik iets heb geleerd in die afgelopen tien jaar... Ik was me er amper van bewust. Als ik iets heb geleerd is hoe geld een macht is als het gaat om onze identiteit. En dat is altijd zo. Als ik geld tekortkom, kom, als het er niet is... En de gevoelens die daarbij horen, zijn de heftigste gevoelens die een mens kan hebben. Je moet je rekeningen betalen en je kan het niet. Je weet dat je pensioen eraan komt en je hebt niks. Dat zijn de heftigste dingen in onze samenleving die mensen kunnen overkomen. Maar ik heb net zo goed gesproken met mensen die meer dan genoeg hebben. En die daar op de een of andere manier verschrikkelijk mee zitten. Wat moet je met al dat geld hoe verantwoord ik mijzelf in een wereld waar zoveel armoede is? Hoe zorg ik dat met mijn geld goede investeringen gedaan worden? Ik heb een hoop geleerd van het praten met mensen over geld. En mijn theorie is, maar ik hoor straks aan de koffie graag als iemand die wil bestrijden. Mijn theorie is, er is nooit een mens die precies tevreden is met wat hij heeft. Hij is heel zeldzaam. Ik ken veel mensen die als ze eerlijk zijn zeggen, ik heb te weinig en daar heb ik last van. En ik ken ook veel mensen die zeggen, ik heb te veel en daar heb ik last van. En nu zegt Jezus, dat is het evangelie, geloof nou dat je maar één Heer hebt en die zit op dat plaats waar anders dat geld regeert en je Heer, je echte Heer is God. En soms zegt Jezus, je heer, je echte heer, dat ben ik. Ik bepaal je identiteit. Als je dat echt leert geloven, kom je losser van de macht van geld. Je wordt iets ontspannender in je geld geven aan dit of aan dat. Aan zus of aan zo. Jezus is geen moralist. Jezus zegt niet, waag het niet om ook maar één euro te besteden aan de keizer. Jezus zegt, misschien maakt het helemaal niet zoveel uit. Geef die keizer wat van hem is. Maar dat kun je pas als je gelooft en weet dat je hart, je ziel, je identiteit van God is. Dan pas is die keizer minder problematisch dan hij lijkt. Het omgekeerde is ook waar. Het gaat net zo goed over geld krijgen. Elke maand krijgen wij bijna allemaal dingen. Ieder van ons. Er is kinderbijslag al oh, voor kleine kinderen. Er is een uitkering die je maandelijks ontvangt. Er is een AOW, er is een pensioen, er is een salaris. En elk bedrag... Als je net zo in elkaar zit als ik in elkaar zit... ...elk bedrag dat binnen is, is binnen. En dat voelt goed. Even zegt iemand, ik heb aan je gedacht. Of als je een salaris hebt, dan kun je helemaal mee op de loop gaan. Kijk mij eens, dit heb ik verdiend met mijn eigen handen. Het evangelie is, hoe meer je gelooft dat je identiteit, je hart en je ziel van God zijn en van Jezus... ...hoe minder die bedragen, hoe hoog ze ook zijn, jou kunnen laten voelen dat je werkelijk iets bent... Het maakt op een wonderlijke manier, zo langzamerhand, steeds minder uit. Dus de evangelie van Jezus over geld is een identiteitsding. En als je het pakt, als je het gelooft, als je het ziet, wordt elk bedrag dat je betaalt en elk bedrag dat je ontvangt, het wordt iets minder belangrijk. En dat is een ander verhaal. Dan een simpel ja of nee. Mag het of mag het niet. Het is wel een hoopvolle verhaal. Het is een evangelische verhaal. En ik kan er hier vanmorgen maar een klein begin mee maken. Om er iets van te laten zien hoe dat werkt. Dus gelukkig hebben jullie nog een aantal weken deze maand. Gelukkig kun je deze bijbeltekst ook zelf lezen. En wat er over geschreven is. En gelukkig bestaat er de wereld aan fantastisch materiaal. Over wat God en geld... Met elkaar te maken hebben. Maar in de kern is het altijd dit. Dat op de plaats waarbij ons staat geld, geld, geld. Dat het mogelijk is dat daar steeds meer komt te staan. God, God, God. Wat is het fantastisch dat de apostel Paulus. Die vaak de dingen heel ingewikkeld kon zeggen. Wat is het fantastisch dat Paulus ergens in een van zijn brieven tegen mensen zegt. Mensen. Jullie zijn gekocht. En betaald. Jullie zijn afgerekend door iemand. En betaald. Niemand kan meer een claim op je doen. De prijs die voor jou betaald is, heeft God zelf betaald. En hij heeft dat avondmaal dat we straks gaan vieren... het lichaam en het bloed van Jezus alles mee te maken. Kom daar niet om bij die keizer Tiberius... En ook niet bij de VND of bij de HEMA. Verder niks kwaads van hen. Maar wie kan er zeggen in deze wereld dat hij jou gekocht heeft en betaald heeft en dat jij daar beter van wordt. Dat is een claim die elke claim hier op aarde te boven gaat. En Paulus doet het gewoon. Hij zegt, tas nou God. Je bent gekocht en betaald. Twee dingen um, als um, uitwerking van het onderdeel oriëntatie. Praktische deel. valt ook een boel over te zeggen, doen we niet vanmorgen. Um, kort en krachtig dit. Het eerste is, um, in 37 na Christus ging keizer Tiberius dood. De man die dus twintig jaar keizer was geweest en die munten. Ik, zoon van God, keizer Tiberius, ging dood. En de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, betrouwbaar, zegt dat toen het volk van Rome hoorde dat hun keizer dood was, dat ze juichend de straten en de pleinen opgingen. Zijn eigen mensen. Dat zegt wel iets over de manier waarop de man had geregeerd. Het was waanzin, zeker af zijn laatste jaren. Iedereen was bang voor hem. Dus het gerucht ging, hij is dood. Het volk van Rome vierde feest. Op een gegeven moment ging het gerucht dat het een vals gerucht was. Dat hij nog zou leven. En al die mensen vlogen weer hun huizen in. Maar het bleek echt te kloppen. En toen kon het feest echt beginnen in 37 na Christus. Dat is de man die van zichzelf zei, ik ben jullie heer. En uh, um, ik ben de zoon van God. En wat is hier nou praktisch aan? Nou, laten we het heel praktisch maken. Als je 18 jaar of ouder bent... Jij mag stemmen binnenkort in maart, komt er een verkiezing aan. Dus het gaat weer veel over politiek in deze tijden. En ik zeg je dus vanmorgen dit, dat de, laat ik het maar ongenuanceerd zeggen, dat de knettergekke keizer Tiberius, dat als Jezus zelfs van hem zegt, betaal hem nou maar gewoon waar hij recht op heeft, als Jezus dat gezegd heeft, dan mag het ons aanzetten om met meer respect en meer zorgvuldigheid en meer constructief taalgebruik te spreken over onze eigen overheid. Als Jezus van keizer Tiberius al niet zegt, wat een waanzin, negeer hem, zet hem af. Als Jezus van hem al zegt, accepteer hem nou gewoon maar. Dan mogen wij onze zegeningen tellen dat er een overheid zit die over het algemeen niet waanzinnig is en niet corrupt. En dan mag je best daar een paar kritische noten over kraken over wet zus of wet zo, partij hier of partij daar. Maar tel je zegeningen, ook als je vandaag naar de Oekraïne kijkt, tel je zegeningen dat je in een land leeft waarin je overheid over het algemeen oké okay is. En als jij denkt dat het beter kan, lever dan een constructieve bijdrage. Dat is één um, praktisch ding wat je uit deze Bijbeltekst kunt halen als je wil. En het tweede is zo: in uh, het vroege christendom waren christenen met geld een hele grote uitzondering. Ze waren er wel. In die kleine eerste christelijke kerken was af en toe een rijk iemand die kwam tot bekering. Nou, wat fantastisch, want dan kon de hele kerk kon er soms een jaar leven uh, op iemands land of portemonnee. Maar over het algemeen waren die mensen straatarm, ze hadden eigenlijk. Niks. En daarom is het zo mooi dat het Nieuwe Testament aan mensen leert... dat het natuurlijk handig is om geld te hebben. Want daar kun je af en toe iets goeds mee doen. Maar als je nou geen geld op zak hebt... heb je als christen nog steeds meer dan genoeg valuta... om anderen mee te betalen. En het Nieuwe Testament praat dus niet alleen over geld... maar ook over geduld en vriendelijkheid, en zachtmoedigheid, en al die dingen. En het werkt op dezelfde manier als valuta. Dus als het je helpt, geef ik je 10 euro of 100 euro, en dan kun je weer een stukje verder. Maar in de christelijke kerk zijn we niet zo narrow-minded dat we zeggen, nou, als we het qua geld maar op orde hebben, dan lukt het allemaal wel. We hebben zoveel gekregen met elkaar om daarvan uit te delen. Dus ja, laat het veel over geld gaan, want het is belangrijk in onze cultuur. Maar laten we niet meedoen met um, veel dingen in de samenleving, dat als er geen geld is, dat er dan ook meteen niks is. Jezus heeft um, zijn volgelingen creatief gemaakt om te zien, wat heb je op zak, ook als dat geen geld is. Wat kun je geven, wat kun je uitdelen. Dank voor je aandacht vanmorgen. Um, ik hoop dat er iets zat in wat ik zei waar jij mee verder kunt. Um, ik kan vanaf hier niet in je portemonnee kijken en al helemaal niet in je hart. Maar dat is misschien maar goed ook. Dan kan ik mijn best doen om het zo goed mogelijk te vertellen. En laat het een uitdaging zijn voor jou en voor mij om naar God zelf toe te gaan. Dat is wat ik op dit moment graag met je zou willen doen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we leven in een samenleving die zich vaak trots tooit met het woord kapitalistisch. En het is ook zo, wat speelt geld in onze maatschappij een belangrijke rol? Alleen al het leegmaken van onze zakken, het laten zien van wat wij hebben, dat zou voor velen van ons nog een behoorlijke klus zijn. Toch willen we geloven dat u, net als in de dagen van Jezus, dat u onze Heer bent. En we danken u dat u zegt dat u wilt regeren op die plaats waar geld ons vaak bindt en knevelt en in zijn greep houdt. In de vorm van tekort, dat het er niet is, of in de vorm van teveel. En dat je daar weer iets mee moet. We zitten hier vanmorgen als mensen die vast bij beide groepen horen. Er zullen hier mensen zijn die um, iedere maand blij zijn als het allemaal net weer rondkomt. Of dat dat gewoon niet lukt. Er zullen ook mensen zijn die dat soort zorgen nooit hebben. Maar die hebben dan weer andere issues. Ik wil u bidden dat over al deze mensen, jong en oud... ...dat het evangelie mag schijnen dat wij gekocht zijn en betaald... ...niet met Romeinse zilvermunten, ook niet met euro's... ...maar met de liefde, het lichaam en het bloed van de Heer Jezus. En dat willen we straks vieren met elkaar. Heer, vergeef ons, mij en alle die hier zitten... ...vergeef ons als we zo vaak huichelachtig zijn... Velen van ons horen het vaak en graag dat we uw eigendom zijn. Vergeef ons dat we daar lang niet altijd zo naar leven als u wilt. En werk door uw heilige geest in ons hart dat we er niet tevreden mee zijn als we een beetje snappen van het evangelie. Maar dat het ons drijft en motiveert en aanmoedigt als we echt gekocht zijn door u om alles te geven wat we hebben. In uw dienst. Zegen ons daarvoor. Geef ons wijsheid van uw geest, wat dat voor ieder van ons persoonlijk betekent. En dank dat we hier vanmorgen samen mogen zitten onder het woord van Jezus. Wilt u naar ons bidden luisteren in Zijn naam? Amen. We gaan luisteren naar een lied. Ja, het was uh, van de week best wel lastig om uh, liederen uit te kiezen bij dit thema over geld. En uh, nou, ik heb dit lied, uh, wat ik ga zingen, voor jullie uitgekozen, omdat ik zelf nagedacht heb van wat is geld voor mij eigenlijk. En uh, ik heb perioden gekend dat ik echt te weinig had en daar werd ik niet gelukkig van. En ik uh, heb nu een periode dat ik genoeg heb, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar het maakt me verder ook niet gelukkig. En ik ben natuurlijk pas terug uit Thailand en daar heb ik wel gezien dat mensen, die, uh, ja, die hebben echt in mijn ogen helemaal niets. En toch zijn ze zo dankbaar en zo tevreden met wat ze hebben. Terwijl ik denk van, nou, wat heb je dan? Nou, het is nauwelijks een huis te noemen bijvoorbeeld, geen stromend water. En dat is wel echt, uh, dat ik het heel mooi vond daar, dat de mensen die niets hebben, in mijn idee, toch nog zoveel te geven hebben. En dat, dat vond ik echt prachtig om te zien dat ze vanuit hun eigen rijkdom... vanuit hun uh, dankbaarheid weer kunnen delen uh, aan nou ja, mensen zoals wij die bij hen op bezoek komen. En uh, ik heb, ja, voor mezelf dacht ik van waar komt dat door? Dat komt door de projecten, maar ook juist doordat ze Jezus leren kennen. En daarom heb ik dit lied uitgekozen dat ik denk, wat is voor mij belangrijk? Geld? Nou, nee. Jezus, daar word ik gelukkig van. En uh, ja, als, daarom, ja, dat zegt het lied eigenlijk, daarom zoek ik Jezus alsof hij is een, uh, een waardevolle diamant voor mij. En daarmee uh, heb je eigenlijk alles wat je, wat je nodig hebt. Of je genoeg geld hebt, of te weinig, of misschien veel te veel. Het is mooi dat we hier vanmorgen met elkaar de gelegenheid hebben om wat we met woorden hebben gehoord. Om dat als je wil met je zintuigen ook te voelen en te proeven. En dat is wat het avondmaal van de Heer Jezus is. Ik geloof niet dat ik daar een lang verhaal over hoef te houden. Het is het hele verhaal waar ik het net over heb gehad. Dat als je verder kijkt dan je neus lang is en je munten dat er in deze wereld niets is of niemand die van zichzelf kan zeggen, ik ben echt de zoon van God. Behalve Jezus is de kern van de christelijke religie. En dat God in hem als zijn zoon mensen heeft gekocht en heeft betaald. En dat het ooit één keer echt gebeurd is, zichtbaar, hoorbaar aan het kruis van Golgotha. En dat moet erbij gezegd worden in de christelijke traditie. Dat is de kern van het evangelie, dat dat echt gebeurd is. Dus het is niet dat God je misschien wel wil loskopen en betalen. God heeft het gedaan. Dat is het kruis en de opstanding van Jezus. Maar wat kost het een mens? Of laat ik persoonlijk zeggen, wat kost het mij een moeite om dat echt te geloven en echt zo te leven? En dat wist Jezus als geen ander. En daarom heeft hij zijn volgelingen, zijn leerlingen aangemoedigd om steeds opnieuw met elkaar dat in de kern simpele ritueel te doen. Dat gaat over het eten van een stukje brood en het drinken van een slokje wijn. Als een herinnering aan die betaling die op Golgotha heeft plaatsgevonden, ook voor jou en voor jou en voor jou. Jezus wist dat het de mensen helpt in een wereld van woorden en claims, om dat af en toe in je handen te hebben en om het op je tong te kunnen leggen. En zo wil ik graag met jullie vanmorgen het avondmaal vieren, in de hoop dat dat simpele stukje brood en dat simpele slokje wijn, dat het echt je geloof versterkt. Luther citeerde bij het avondmaal altijd, ik meen dat het ergens staat in Psalm 33, waar... De psalmdichter zegt dat je echt kunt smaken en kunt proeven dat God goed is. Nou, die kans krijg je straks. Ik vind het mooi zoals jullie dat doen. Er ligt een kaartje op je stoel waar het een en ander staat over wat is avondmaal. En daar zie je ook een voorbeeld gebeden voor mensen die zeggen... ...ik, ik weet eigenlijk niet of ik dat geloof, dat van dat gekocht zijn... En betaald zijn. Dus het vieren van het avondmaal is niet verplicht. Het is eigenlijk alleen um, als, je, als je zegt, ik geloof, ik wil, ik verlang erna dat Jezus mijn Heer is. Maar als je dat nou niet hebt, um, dan dwingen wij je niet om deel te nemen aan dat ritueel. Maar dan willen we ook niet dat je hier wat verloren zit in de kerk. Gods liefde is er voor ieder van ons, hoe je ook denkt en hoe je ook gelooft. Dus um, het is prima om straks rustig te blijven zitten, je gedachten te laten gaan... En als je het iets tegen God wil zeggen, dan zijn er um, gebeden om daar eens wat op te mediteren. Of misschien om ze uit te spreken. Ik wil graag uh, bidden met jullie. Ik stel voor dat we daarvoor gaan staan. En dan stel ik voor dat ik uh, zo aangeef aan het einde van mijn gebed dat we... Met elkaar, voor wie dat wil, hardop bidden. Het gebed dat Jezus ons leerde, het onze vader. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u voor de wijsheid van Jezus. Die ons niet alleen zijn woorden heeft nagelaten. En zijn onderwijs, hoe krachtig dat ook is. Maar die ons ook te hulp komt in onze zintuigen. Af en toe moeten we het ook pakken en voelen en proeven. En dat is wat het avondmaal voor ons wil doen. Ik wil u bidden of de mensen die straks um, hier naar voren zullen komen, of ze um, dat ook echt mogen ervaren. Dat in dat brood en in die wijn, dat u zelf daarin spreekt. En net zo goed bid ik u voor iedereen die hier um, vanmorgen is, en die misschien straks niet mee viert. Wilt u ook aan al die mensen um, uw liefde bekendmaken? Wilt u hen zegenen? Wilt u voor hen zorgen? Ja, wat wij hier doen, vanmorgen willen we ook doen um, als het ware plaatsvervangend voor heel wat inwoners van Meidrecht en misschien van Nederland. En we denken zelfs aan heel deze wereld. We geloven met heel ons hart dat ieder mens moet horen dat hij gekocht en betaald is. We geloven dat ieder mens tot zijn bestemming komt door te weten van uw liefde voor hem of haar. En voor zoveel mensen, ook hier vlakbij, is dat ver weg. Als wij hier avondmaal vieren, willen we ons op geen enkele manier boven hen verheffen. Maar we willen hen meenemen in onze gedachten en in onze gebeden. Omdat we geloven dat u de Heer bent van alles. Van ieder mens en van heel deze wereld. Samen bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt,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 Ga zitten. Toen uh, de Heer Jezus het avondmaal uh, instelde in uh, de nacht dat hij werd verraden, toen was het eerste wat hij deed uh, dit. Hij brak het brood ongeveer op zo'n manier. Hij brak een groot brood dwars door midden En aan die Joodse maaltijd, zoals ze dat gewend waren, schonken aan het eind van de maaltijd de beker in. En hij zei tegen zijn leerlingen dat dit brood staat voor zijn lichaam. En dat deze beker met wijn, dat hij symboliseert zijn bloed. En hij heeft zijn vrienden aangemoedigd en moedigt ons vanmorgen als zijn vrienden aan... om van dit brood te eten en van deze wijn te drinken... en dan echt te geloven dat God in Jezus Christus zichzelf gegeven heeft als een volkomen verzoening van al onze zonden. Dus als je eet en als je drinkt, dan voel je en smaak je, je bent gekocht en betaald. Ik nodig jullie uit om uh, wie dat wil, om naar voren te komen. Um, daar zal straks Annemieke staan, die heeft uh, het brood. Um, dan loop je een stukje verder, kom je bij mij, geef ik je de beker, drink je een stokje wijn. En dan loop je weer uh, naar je plaats. Ik stel voor dat we van achteruit de kerk beginnen, uh, om een klein beetje structuur te geven. En uh, tijdens de viering wordt er uh, muziek gemaakt voor ons, dacht ik, toch? Oh, er wordt een... Ja, er komt wel iets, goed zo. Zal elkaar een uh, lied, regeer in mij met al uw kracht, en dan mag u komen staan. Ga lekker zitten. Nog even, want we zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Er is zometeen uh, koffie en thee. Er wordt al uh, druk aan gewerkt. En ik zou zeggen, nou, voel je welkom om nog even te blijven. Nog even na te praten. Misschien wil je iets vragen over de dienst. Nou, schiet Tim even aan. Of mij of iemand die je ontmoet. En ik uh, vond het wel mooi wat Tim zei. Als mensen heb je meer te geven als alleen je geld. Ook je aandacht en je vriendschap en je... Nou ja, uh, ...je vriendelijkheid. Dus als we zo koffie drinken, zou ik denken... ...deel lekker uit van wat je hebt aan dat soort gaven. En uh, nou, laten we ervan genieten met elkaar. Als Kerk hebben we ook een goede gewoonte... ...om elke week een uh, bosje bloemen weg te geven. En uh, ze staan daar mooi in de hoek. Misschien heb je het al gezien, in het dorp van Meidrecht... ...er gebeurt van alles, panden raken leeg en ook weer vol. En in het oude pand van de Blokker ze nu een, uh, zijn ze bezig... ...met het inrichten van een leerwerkplaats... Uh, Pallas heet hij. Er zijn twee mannen al een tijd uh, daarvoor actief. Moet ik even spieken op mijn blaadje hoor. Tijmen Klinkhamer en Wouter van Rooyen En ze realiseren daar dus een leerwerkplaats voor jongeren. Tussen 15 en 27. Die uh, eigenlijk willen zorgen dat ze weer een nieuwe plek op de arbeidsmarkt uh, kunnen vinden. En dat doen ze dus met ondersteuning van die medewerkers. Nou, ik, heb al, ik loop vaak door het dorp, en we wonen er vlakbij. Dus alle, alle voorbereidingen al gezien. Dus ik ben zeer benieuwd wanneer het ook open gaat en... Uh, nou ja, ze echt uh, daar bezig kunnen gaan. Maar uh, om dit mooie initiatief te ondersteunen, geven we vanuit de kerken hen het bloemetje. Dus dat krijgen ze deze week. En als Veenuidkerk delen we ook van ons geld. En uh, dat doen we deze maand voor de diakonie. En dat is wel een erg kerkelijke naam misschien. Um, maar het is ook wel, past wel heel erg mooi waar we het vanmorgen over hadden. Dat we als uh, kerk ook zorgen dat we een potje geld hebben voor mensen die extra hulp nodig hebben... Dat kunnen mensen uit onze eigen gemeente zijn, maar ook zeker mensen die we kennen van buiten onze eigen kerk. Um, waar we, we graag voorbereid zijn en zorgen dat als er hulp, een hulpvraag is, dat we niet dan vervolgens moeten zeggen, oeps, we hebben niet genoeg. Dus uh, we hebben besloten dat we jaarlijks daarvoor gaan collecteren, zodat de buffer groot genoeg is. Dat we ook rijk kunnen uitdelen. Dus uh, daar gaan we voor collecteren. En na de collecten, de kinderen zullen er zo wel terugkomen denk ik. Na de collecte dan uh, zingen we met elkaar elkaar de zegen toe vanmorgen. Dus uh, onder begeleiding van Angela en deze keer niet onder begeleiding van Tim. zegenen we elkaar en dan is er daarna koffie. Zullen we eerst collecteren? U allemaal komen staan dan zingen we elkaar de zegen toe. En ondertussen komen de kinderen binnen komen erbij. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek. Dat ja, ik <laughs>